ANWB Verkeersinformatie. Een waarschuwing. In het noorden van het land is het plaatselijk glad op dit moment door hagelbuien. En mede daardoor is de A7, de afsluitdijk, in beide richtingen nu helemaal dicht. Er is namelijk een ongeluk gebeurd daar met een aantal vrachtwagens. Als u van of naar Friesland rijdt, kunt u beter omrijden. Dat kan via Lelystad over de A6. U kunt ook omrijden via de dijk Enkhuizen-Lelystad, de N302.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 Iedere vrijdag sluiten we hier in BNN Today de week af. Vanavond hebben we het over de Eurotop. Er komen strengere begrotingsregels. Maar ja, wat betekent dat dan? Naast de euro was het gesprek van de week ja, toch ook echt wel Ajax. Wat een drama afgelopen woensdagavond. Dan hebben we hebben het ook nog even over Matthijs van Nieuwkerk. Die werd uh, trending topic op Twitter omdat hij een beetje misselijk werd tijdens de Wereldrijd door. Mijn gasten vanavond: Siebert van Liende en Jakhals Erik Dijkstra. Heren, nogmaals, goedenavond. Hi, hi. Erik, wat, uh, wat was jouw nieuws van de week? Mijn nieuws van de week was al, uh, eigenlijk al aan het staartje van het weekend. En dat is het nieuws dat de grootste sportman aller tijden... en ook, misschien wel de grootste held aller tijden... Mohammed Ali, die gaat dood. En die gaat heel snel dood. Ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat hij het einde van het jaar al niet meer gaat halen. En dat is natuurlijk... Want ik ben een enorme boksfan, ik, ik, ik bok zelf een beetje. En ik ben ringspeaker bij hele grote boksschalen. Dat heb ik wel eens gezien, ja. Filmpjes Ja, ja. En, ik, en weet je, ik vind Ali echt de allergrootste aller tijden. Weet je? Je, kunt, ik, je kunt bijna niet bevatten hoe groot die man is. Ik heb thuis zeker een meter boeken alleen over Ali. En dat hij nu doodgaat en dat het zo slecht met hem gaat... en al zo lang en laatst toen Joe Frazier doodging... toen was hij ook al die begrafenis. En toen zag hij eruit, echt hard verscheurd, weet je wel. Een soort van, soort van wandelende, natte krant is het geworden. En dat is wel, ja, treurig, weet je wel. Maar wat, wat, wat, wat vind je zo fantastisch aan dan? Wat ja, wat niet? Ali ontsteeg de sport, weet je wel. Ik bedoel, eh, iemand die ooit eh, een wereldtitel moest inleveren... omdat hij niet in Vietnam wilde vechten. Omdat hij zei, van, er is nog nooit een viertkong die mee een nikker heeft genoemd. Ik bedoel, hoe cool <laughs> is dat? He, in, in die jaren. En, en, en Ali die onmogelijke dingen heeft gedaan. Die, die won van mensen waarvan iedereen zei, dat kan niet. Onvoorstelbaar. En, en, en die man die, die ooit zo groot was, is heel... Klein geworden en uh, nu zwaar Parkinson al jarenlang. En die, gaat, ja. en die gaat, denk ik, nog voor het einde van het jaar... Uh, stopt hij met roken, zeg maar. Maar het mooie, ja. ik vind ook, wat dat ben het wel met je eens... Dat, maar ook de dingen die hij zei. Dat ja. Hij heeft zoveel one-liners in zijn leven afgelegd ja. voorafgaand aan een boksgevecht. Soms stand-up comedy en soms echt pure intimidatie. Ja. Ja, super cool De voorbeelden zijn er duizenden, weet ja. je wel. Ik wacht nu op een voorbeeld. Ja, nou, hij zei ook al dat voordat ik al heel geestig. zei, ik ben zo snel... Ja. Als ik s'avonds naar bed ga en ik doe het licht uit... Dan lig ik al in bed. Dan lig ik in bed voor ja. het donker wordt. Ja. ja, dat is wel cool, man. Ja. Maar wat gebeurt er eigenlijk als, uh, als Ali doodgaat? Wordt hij dan nog een grotere held? Of wat gebeurt er dan in jouw hoofd? In mijn hoofd? Ja, kun je dat nu al voorspellen? Ik denk dat ik dat ook wel heel, heel verdrietig eigenlijk vind. En als Ali doodgaat, dan stopt de wereld. Weet je, dan, dan, dan gaan alle programma's die gaan daarover. Alles, alles wordt daaraan gewijd. Dan krijg je eindeloos wat je overspoelt met thema's en met krantendingen en zo. En dat, dat, vind ik dan, dat vind ik dan wel weer leuk in alle treurigheid. Dan is er wel weer heel veel aandacht voor Ali. Voor zijn carrière, voor boksen. Weet je wel, dus... Maar dat betreft ik ook er zit er ook weer een mooi Heb je hem ooit voor David Day ontmoet? Nee, ik heb hem nooit ontmoet. Maar er was ooit een veel plan van de VARA. Toen de VARA zoveel jaar bestond. En toen, uh, toen, toen mocht, -mensen mochten een aantal VARA-mensen op bezoek bij hun grote held. En Frank wilde toen bij Sting langs van de police. Nou, dat vind ik echt de grootste pannenkoek ever. <lacht> en ik wilde toen bij met Ali langs. En die, die, die zegt bijna niks meer. Ik zeg van, ik ga er gewoon naartoe. En dan zit ik naast Ali op een bank, gewoon heel zachtjes tegen hem aan. En dan zeg ik verder niks. En, en dan vond ik fantastische televisie. En toen zei de vader: eh, "Dat wordt allemaal te duur. Al die plannen gaan we niet doen." En nou ja, nooit en toen gebeurd. Toen werd het sting. Ja, nee, nee, <laughs> sting, sting is ook, sting ook nooit gebeurd. Nee, nee, ja. Gelukkig dan maar. Ja, gelukkig. <laughs> Goed. Frank Wielert, ze zijn uitgerust daar bij Adel Herakles. We zijn weer lekker begonnen aan de tweede helft. Zit in de vijfde minuut na de rust. En eh, daarin alweer een slippertje van Van der Linden. Zijn slippertje in de eerste helft zorgde ervoor na negen minuten dat het 1-0 e werd voor Ado. Daarmee hebben we ook de rust gehaald. En nu gaf hij eh, door weer onderuit te gaan. De bal uiteindelijk nog via een sliding aan Toornstra. Maar die hoort bij de tegenpartij. En die besloot vanaf Randstrafschapgebied uit te halen. Kromde de bal keurig over pasveer heen. Maar ook net over de lat. En daardoor staat Ado nog altijd met 1-0 e voor in de beginfase... Van... Van die tweede helft. Daar waar uh, Herakles wel gewisseld heeft. Everton is in de kleedkamer achtergebleven. Voor hem een andere spits teruggekomen. Armenteros. Dankjewel. En dan gaan we even naar Richard van der Manen. Het WK -handbal. vrouwen. Nederland-Zuid-Korea. In Brazilië waar Nederland na 7,5 minuut achter staat met 2 tegen 3 tegen Zuid-Korea. Inderdaad, inzet is de derde plaats. Terwijl het nu zelfs 2 tegen 4 wordt voor Zuid-Korea. Het grote doel van dit oranje is het bereiken van het Olympisch kwalificatietoernooi. Daar is alles op gericht. De nummers 2 tot en met 7 van dit WK in Brazilië zullen zich daar zeker voor plaatsen. En waarschijnlijk ook wel de nummer 8. Dat hangt er een beetje vanaf hoe het toernooi verder voorloopt. Maar dan moet Nederland dus wel de kwart. Finales halen. Oranje heeft in elk geval de achtste finales al wel bereikt. Maar het gaat nu om de tegenstander. En als Nederland wint van Zuid-Korea, dan eindigt het als derde. En ontloopt het zeer waarschijnlijk in de andere pool Noorwegen. Ik hoop dat u er nog bent. Noorwegen, de Olympisch en regerend Europees kampioen. En dat land moet Nederland eigenlijk ontlopen. En daarom is het van belang om derde te worden. Want dan speelt Nederland waarschijnlijk tegen of Angola of Montenegro. Dat is ook allemaal nog niet zeker. Eerst maar eens deze wedstrijd proberen te winnen van Zuid-Korea. De beginfase is niet al te best. Nederland staat dus achter tegen Zuid-Korea. Yes Richard, dankjewel. BNN Today. Zet een punt achter de week. Het is weer tijd voor een mopje muziek. R.E.M. stopt ermee. En dat is natuurlijk geen nieuws. Dat wisten we al uh, anderhalve maand. Ja. Maar uh, onlangs is hun best-of uitgekomen. Niet meer dan terecht dan een dubbelalbum. Uh, eigenlijk het overzicht van alle singles en mooie nummers van de laatste 30 jaar. Ze hebben net geen 30 jaar bestaan. En eigenlijk ben ik niet de allergrootste R.E.M. fan. En dan vind ik hun wat langzamer nummers mooier dan alle tot snelle nummers. Maar ik zat in de auto en ik stond in de file. En het was donker en de kerst kwam eraan. En ik ging even door die CD heen. toen dacht ik, ja, maar als het zo chronologisch achter elkaar hoort. dan hebben ze toch wel heel veel mooie nummers gehad. En dan staan de allermooiste stonden nog niet eens op die best-of. Zoals Find the River of Try Not to uh, Night Swimming. heb ik laatst nog gedraaid met Koen bij 3FM. En toen ja, viel mooi. het kwartje in één keer van wat zijn ze toch eigenlijk goed. En wat is het toch jammer dat ze stoppen. Maar aan de andere kant is het ook weer goed dat ze stoppen. Want te lang doorgaan, dat kan ook nooit goed zijn. Maar ik heb het nu in mijn handen, en dat is dan wel het nieuws. Uh, de allerlaatste single van Ari. Echt de allerlaatste. Besef je dat dit het laatste is wat je ooit van RM gaat horen? Want ze hebben ruzie en ze gaan echt niet meer op. Hebben ze ruzie? Nou, het lag al niet zo heel lekker. Nee. En, en dat gaat niet, niet over tien jaar, want dan zijn ze al bijna zeventig. Nog een keer <laughs> samenkomen voor het geld. Zoals de police dat wel deed. Nee, dus dit is echt het laatste teken van leven van RM. En we zullen ze nooit vergeten. Het is een prachtige single. Een beetje Burt Beckerk-achtig. We all go back to where we belong. I dreamt what you were offering. Imagine life.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 voor altijd was het En we all go back to where we belong. Het eerste grote onderwerp van vandaag, Luc. Ja, dat is de heftige voetbalweek die we achter de rug hebben. Het begon allemaal met een glansrijke overwinning van objectief gezien het beste team van Nederland. Op FC Utrecht. FC Twente won met 6-2. En uh, kijk wat gebeurde er toen ook alweer. Oh ja, rellen. Het is met vuurwerk <laughs> geschoten of gegooid vanuit het uh, vak van FC Twente. En er wordt heel heftig op gereageerd. Uh, ik, ik zou zelf zeggen, ja, het is heel vervelend, maar we moeten ons verlies nemen als Utrecht. En ik zou de supporters met name op willen roepen om zich toch rustig en waardig te gedragen. Ja, dat is een leuke oproep van de burgemeester van Utrecht, maar in reality was het één grote smeul in de puinhoop daar bij het stadion. Eerder werd de wedstrijd door FC Utrecht al eens stilgelegd. Nou, op het initiatief van uh, onze veiligheidscoördinator in overleg met, uh, met de overheid. Want ik ga geen wedstrijd stilleggen, alleen ik moet het wel bepalen. En... Dat is moeilijk. Ja, want uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb hier natuurlijk wel eens op de tribune gezeten dat ik dat gezien heb. En uh, hier hoop je nooit op. Ik zeg altijd tegen mijn vrouw als ik hierheen ga van... Uh, nou, ik hoop niet dat er wat gebeurt. Ja, de mensen worden er ook helemaal gek van. Al 13 jaar lang zegt die man elke zondag... Nou, ik hoop niet dat er, dat er wat gebeurt. En dan zal je altijd zien, dat gebeurt er ineens toch wat. Supporters waren de dag na de rellen boos. Zij vonden namelijk dat het FC Twente vak ontruimd had moeten worden. Ik uh, heb vernomen dat het uh, geen risicowedstrijd was. En dat er daarom te weinig mensen waren. Ik heb gevraagd om het vak te ontruimen. Dat is gevraagd aan de overheid. De overheid heeft gezegd: we hebben daar geen mensen voor dat als het vak ontruimd had geworden, uh, denk ik dat er geen rellen geweest waren. Nou, de rellen waren niet het enige voetbalnieuws. Ajax verloor met 3-0 van de F's van Real Madrid. En omdat Lyon won met 7-1 van Zagreb... zijn de Amsterdammers ineens uitgeschakeld in de Champions League. Hoe ver hebben ze ook uh, uh, kunnen lopen? <lacht> ja, die uitspraak kan hier eigenlijk <lacht> ook gewoon. Hè. Al snel kwamen de eerste geruchten over omkoping van Dynamo Zagreb. Want hoe kan je nu in één helft zes tegendoelpunten krijgen? Ik heb het gevoel dat we zijn omgekocht, maar ja... Dat is mijn mening. mag je niet zomaar zeggen natuurlijk. Maar dat uh, is wat ik vind. Ja, dapper dat deze ene jongen dat toch durfde te zeggen. Hè? Toen kwam het ook in het nieuws. Uh, uiteindelijk bleek <lacht> na onderzoeken dat er van omkoping geen sprake is. En eigenlijk is dat ook wel heel logisch. Want Dynamo verloor we wel met 7-1. Eerder won ook Ajax van dat team met 4-0. En laten we eerlijk wezen, als je met 4-0 van Ajax verliest... dan kan je eigenlijk gewoon niet voetballen. Ben er mee, zet er eens een puntje achter. <lacht> Geluk, dankjewel. Ja, um, uh, heren, we beginnen even bij Erik. Um, jij vertrouwde het allemaal niet, het zaakje. En dat heb je ook laten zien uh, in de jakhalse. Even luisteren naar een fragmentje uit de jakhalse, waar jij belt met een dame van Olympique Lyon. Het is Olympique Lyon, ici. Oui, oui. Oui. Oui. hier. Ja, Oui. is het, ja, ja. Maar hier kwam de Zagreb. Ja. Het is Oui. Ja. Het is Ik Olympique Lyon heeft geld aan Dinamo Zagreb dat is 3 maar 0 he. wie c'est Maar non non, Non, non, Dat is Frans echt te begrijpen. De manier waarop jij het is. Ja, dat, dat is toch niet van die tijd? Het is natuurlijk een beetje camping-Frans. <laughs> nee, ja, nee, volgens mij klopt het helemaal. Ja. Maar goed, eh, voor jou, volgens jou keiharde omkoping. Ik denk dat die wedstrijd verkocht is. Ja. Ik bedoel, ik heb al zoveel Champions League wedstrijden gezien... en dat je in een tweede helft zes doelpunten tegen krijgt. Waar gaat het over? En dat is bijzonder uit jouw mond misschien een klein beetje... je bent vervente FC Twente aanhanger. Je, ja, hebt, je hebt niet zo heel erg op Ajax. Dus nou, um... ik heb helemaal niks tegen Ajax. Ik ben er ook niet voor. <laughs> <Precies>. <laughs> en ik, had, ik, moest, ik moest wel een klein beetje lachen woensdag. Maar ik vond het wel, die werden echt genaaid. En ik, ik ben ervan overtuigd dat die wedstrijd verkocht is. Sander? Ja, dat kan niet anders. Kan, eh, vandaag zag ik weer wel. Kijk, we hebben natuurlijk over, over zes doelpunten een helft. We hebben het ook gehad over twee eh, afgekeurde doelpunten. Ja, ja, maar ook de manier waarop dat ging. Nou, precies. Kijk die twee afgekeurde doelpunten, dat is gewoon pech voor dat Ajax. Is pech. Dat, dat is pech. gewoon slecht, heel slecht, slecht van die ja, scheidsrechter. Helemaal eens. Maar die manier waarop die Fransen daar zes goals maken. Nou, eh, precies. En vandaag oh, zag ik eh. de beelden nog eens, en dat wordt nu in melding van gemaakt in de kranten dat er ook twee doelpunten van Lyon ja. waren ook buitspel. En als verdediger ben je, dan be, weet je dat als geen ander nog meer dan de grensrechter of de scheidsrechter. Als vrediger weet je of een doelpunt wel of niet terecht is. Of van je wel, want je bent zelf de laatste man. En als je dan iemand achter je ziet staan, dan staat het dus buiten spel. Nou, twee keer kan zo'n situatie voor, twee keer dus ook een, een doelpunt. Ja. En er werd dus niet geprotesteerd. En. De, door Dynamo Zaken en Verderdiger werd niet gezegd. Nee. Nee. Nee. En normaal, je ja. dus ziet er tegenwoordig veel te veel bij. Zelfs mm. een, een heel terecht doelpunt staan ze nog met een armen hoog... en een soort van laatste poging om hem afgekeurd te krijgen. Misschien zijn het hele eerlijke jongens die in de Nee, ja, nee ja, juist niet, denk ik dus. Als dat riek erbij het spel steekt als verdediger, altijd je armen hoog. Ja, en die Kroatische competitie, dat is allemaal heel suspect heen daar. Weet je, in die kontrijden... In, in die om omdat om dat, om dat een keer eerder Ja, omdat er omkoopschandalen zijn geweest. Ook wel eens met Dynamo Zaken hebben. En ook... In die landen en daar zijn wel eens vaker onderzoeken geweest en daar wordt gewoon ongelooflijk veel gegokt. Of voetbal. En Ik heb van de week dus een gebeld met een correspondent en die zit daar in, uh, in die contrijen En die zegt: Er wordt hier zo ongelooflijk fanatieke voetbalwedstrijden gegokt. Ze gokken daar zelfs op de Nederlandse eerste divisie. Oh ja. Weet je, Waar heb je het dan nog over? ja nou, he? de Chinezen hè? ook op uh, Spakenburg, AG, OVV. -V. Ja, maar dat was toch ook wel helemaal uh, dat is ook allemaal koffie. Gekocht, natuurlijk. Maar dat was ook <laughs> een koffie wat daar gebeurde. Nee, bij AG, OVV. -V. Ja, daar zaten ook inderdaad in één keer twintig Chinezen op de tribune. De Belgische. En weet je, maar... waar, weet je waar die Chinezen weet je waar die op gokken? Die gokken op dingen zoals aan welke kant valt de eerste corner. Ja. En dat soort dingen zijn als je in een team voetbalt heel makkelijk weer beïnvloeden. Waar hoef je niet een eigen doel te rammen? Nee, dat gaat nee. je gewoon over de achterlijn. Eerste gele kaart. Sorry, eerste gele kaart. Dat soort dingen. Daar da da ja. wordt heel veel op gegokt. Maar, ja, maar Zou, maar... zou, zou ja. het zo kunnen zijn dat het wel omkoping is, maar misschien niet heel erg bewuste omkoping? Want Jan van Hals zei bij jou in de Koen Stams-show, ja, die zei maar... van ja, misschien hè, die, die spelers van die namen zaken hebben, die zagen die trainer niet zitten, wilden toch wel van hem af. Dus hebben ze ter, ter, in de rust tegen elkaar gezegd als we nou ja. veel kut spelen, dan ja, dan dat, dat dan. geloof ik niet. Wordt die trainer daar. niet? staat 1-0 voor. Dus waarom zijn dan in de rust gezegd? Weet je wat? Laten we dan toch nog even zes tegen de te krijgen... om onze trainer uit te wippen. Nee, er zijn dan andere manieren voor. Dat geloof. Weet je, bij Feyenoord doen ze elk jaar niet anders, geloof ik. Nee, dat geloof ik, dat geloof ik ook niet nee. in, het, dat vooral. Er is Trouwens gewoon iemand in rust rit. gekomen met, met de zak geld... die zegt, jongens, ja, laat... Ja. ja, maar het is ook echt Hollands gemiep aan de andere kant. Als je gewoon je eigen wedstrijd had... Nee, omkoping, omkoping is van alle tijden in de nee, nee, als je je eigen wedstrijd had gewonnen... dan uh, was je gewoon doorgeweest, dat is punt één. Punt twee is dat het dan op doelpunten zalden gaat. En, uh, daar ja, maar, ja, maar okay, dat gaat ook niet Nee, nee, nee. Dus het gaat uiteindelijk om sportiviteit. En in die sportiviteit heb je niet gewonnen. En gaat alleen maar om het doelpunt, zal van de ander. En die betwijfel je vervolgens. Ja, dan moet je ook wel gewoon kunnen zeggen dat Ajax onvoldoende goed heeft gespeeld. Niet heeft gewonnen. En dat vervolgens. Is een een anders... ja, is ja, maar dat is, een ander, dat is een andere discussie. Het gaat nee, erom, was die man. wedstrijd verkocht, ja of nee? Dus daar gaat het om. Wil. Het gaat er niet om of, of, of Ajax nou is genaaid of zo, weet je wel. Goed, het uh, gaat erom, was die wedstrijd verkocht. De UEFA ja. zegt natuurlijk, hè, die zegt geen aanleiding om onderzoek nee. te doen. Uh, die, uh, die autoriteit op ja, de zegt slap. het is niet waar. Uh, Platini vandaag die zei van ja, er zijn nou eenmaal wedstrijden waarin een keeper een slechte dag heeft kan gebeuren. Um, gaat dit nog een of ander staartje krijgen? Ja, nou, ik denk het niet. Nee, denk om, omdat niet. al die instanties nu allemaal om het hart roepen, er is niks aan de hand. En jij kwam net nog met een berichtje dat die, dat die, die donkere spits van Lyon... had ook gezegd van ja, uh, die, die knipoog. De knipoog die was de, uh, ja. voor, voor gomis van, uh, van Vida. En die, gomis zei: ja, joh, uh, voetbal is niet altijd oorlog. Nee, maar... En uh, het was gewoon onschuldig. Nee, maar je had toch ook niet verwacht dat die gomis nu zou zeggen. Ja, inderdaad, die wedstrijd is verkocht. Goh, wat toevallig hè, dat het knipoogje net, uh, net gefilmd is. Ik heb later nog een piltje aan het drinken met die man. Maar Erik, waarom maak je dan niet druk? Bijvoorbeeld over geloof ik ken het de keeper, toch? Van Ajax? Ja? Yes, nou die had geloof ik twee weken geleden een ongelooflijk slechte wedstrijd. Liet De ballen de ene naar de, na de andere liet die door. En volgens mij helemaal niet in de wereldrijd door over uh, gekochte wedstrijden uh, spreken. Nee, die was gewoon slecht. Dat was wel echt wel wat anders. Maar waarom is Kijk, daar nee, nog nou geen Omdat om, om in, om in dat geval had Kenneth Vermeer gewoon een slechte dag. Dat kon je ook wel aan hem zien. Maar in het geval van Zagreb ging het erom alsof dat hele elftal collectief een liter Slibowicz had opgedronken in de rust. Snap je? En nou, dat ging, ging, niet, ging niet alleen om dat de keeper, maar het ging om, om, om alle verdedigers. Dat ging om het uh -huh. middenveld. Ik heb die wedstrijd live zitten kijken. Ik heb spot 1, weet je wel. Dan, dan kijk je de hele wedstrijd live. En het was echt ongelooflijk wat daar gebeurde in die tweede helft. Het was, het was collectief. Het was het hele team. Heren, nog een ander puntje. Want er was nog meer voetbal al. Namelijk die rellen bij, uh, bij de wedstrijd uh, Utrecht-Twente. Uh, Afgelopen zondag. Jouw clubpie. Ja. Erik. Dat was jammer. Ja. Um, er werd nou, jammer, een... jammer 6-2 gewonnen uit bij Utrecht. De, dat wel. Uh, er werd wel geroepen, uh, meteen daarna, nou, harder straffen. Die hooligans, het gaat weer helemaal de verkeerde kant op. Jij vindt het nog wel meevallen? Nou ja, ik, ik erger mij een beetje aan dat er nu ineens een keer sfeer ontstaat. van dat er van alles misgaat op het gebied van voetbalgeweld. En ik heb gewoon het idee, dat is gewoon niet zo. Want de tijden, dat voetbal is dat die voetbalfans met elkaar op weilanden afspraken... om elkaar met een klauwhamer dood te slaan en zo. Dat is echt iets van, van 10, 15 Het jaar geleden. Daar wordt Carlo Picornian. Ja, ja he, en dat ja. soort dingen. En dat er ieder weekend uh, 20 treinstellen werden vernietigd en zo. Dat is gewoon, dat is gewoon niet maar ja, meer. Maar nou ja, laatst nog uh, die Feyenoord supporters natuurlijk. Uh, ja, wel, dat, weet, nee, dat weet ik wel. Maar dat zijn, dat, NSC, zijn meer, laatst ook nog. dat zijn meer incidenten. En bijvoorbeeld, je had uh, vorig jaar had je ook die hoek van Holland redden. Oh, maar bij de politie ook feinerd, ja, Maar dat wordt meteen maar gekoppeld oh, daaraan. Dat, ik, vind, ik vind die koppeling vind ik vrij makkelijk. Want Nu ontstaat er een sfeer dat je zegt van... er is geweld, er zijn rellen... en dat gebeurt bij voetbalwedstrijden. Dat is niet zo. Er is geweld, er zijn rellen... en, en dat kan op allerlei plekken in de samenleving kan dat naar boven bulken. Maar nou, laten we even naar even die Jan-Willem van der Poel. Van de politiebond die zei... Um, um, het geweld richt zich steeds meer op de politie. En dat, dat, dat zag je bij... Uh, ja, maar bij dat is, die... ja, maar dat is geen voetbalprobleem. Nou ja, het zijn wel voetbalhooligans die dat doen. Ja, voetbal, moet je horen. Voetbal is de allergrootste sport in Nederland. Als, als een van de, de grootste sport de was geweest, dan waren het handbalhooligans geweest. Hè? Een van de oplossingen die hij gaf was... je moet ze sociaal isoleren, zei hij. Is een nieuw plannetje. Uh, ze mogen niet meer met, tre met de trein reizen. Als ze de, de auto stuk is, uh, moeten de niet meer komen helpen. Ja, jullie ja, nee, van dat, dat soort dingen? Nee, dat, dat, weet je wat is? Dat, ik ben het helemaal met Erik Eens van, want Het is niet zozeer echt dat het... Per definitie aan het voetbal zelf ligt. Weet je, als ze willen rellen, willen ze toch wel rellen. Is het niet bij Hoek van Holland? Dan gaan ja. ze met z'n allen volgend jaar naar Defcon of Earthquake of weet ik van wat. Nee, maar is ik vind nou dat ze uh, dan niet de mogelijkheden waar ze kunnen rellen verminderen. Dus staan door verbod voor het leven. Of... Jawel, maar nee, maar als je kijkt naar voetballen en wat rond die voetbalstadions gebeurt, is het daar heel veel minder geworden. Kijk, er zijn altijd mensen die willen rellen en die zitten vaak in en rond voetbalclubs. Want voetbal ja. is een hele grote sport. Maar het is geen, juist rond die stadions gebeurt nog maar heel erg weinig. Maar ja, dat, je kan moeilijk zeggen, nou ja, omdat dat misschien zo is, dan doe je er maar helemaal niks aan. Nee, maar je moet, je, ik, ik, ik irriteer me eraan dat mensen steeds een beschuldigende vinger richting hun voetbal uh, wijzen. Terwijl die clubs en de KNVB en de politie, die zijn daar echt in geslaagd. Wat, wat kan je dan doen? Ja, dat, dat weet ik ook niet. Dat is een probleem van de samenleving. Ja. Ik bedoel ah, dat is Heel makkelijk. Nee, maar dat op Hoek van Holland, dat daar rellen zijn en dat ja. politieagenten daar gericht moeten schieten... Dat heeft toch niks met voetbal te maken? Dat probleem? Nee, maar je kunt wel zeggen dat dat gewoon een probleem is... Uh, die, dat in ieder geval dat onvoldoende wordt aangepakt. Als je dat gedrag Ja, maar gedacht, dat heeft toch niks, nee, met, met, dat met, dat niks met voetbal te maken? Nee, is... mag je zeg maar de volgende dag maar weer het stadion in. He, zonder meldplicht. Of je hebt een stadionverbod en je kan vervolgens lekker achter je sport 1 gaan zitten... maar je kunt ook gewoon terug het stadion in op een andere naam. En dat is natuurlijk wel gewoon een probleem. Dat ja, maar, zit... ja, maar als je dat zo stelt... dan zou dat betekenen dat er in en rond die stadions heel veel geweld zou zijn. En dat is gewoon niet zo dat is echt minder geworden. Wat jij net zei, Erik, is wel interessant. Van dat zijn gewoon ja. mensen die willen dat soort uh, dingen ja. doen. We hadden een tijdje terug een criminoloog in de uitzending die zei: laat die gasten gewoon zoeken ergens een afgelegen uh, veld, zet die gasten daar neer, hek ja. eromheen en laat ze maar vechten. Ja, nou, dat, vind, dat vind ik altijd wel. Want het, zo, want zo het zit simpele, erin. Zo'n simpele oplossing, weet je wel? Dat nou, kan. Ja, gewoon even van stoom, mee, dat ja. je stoom afblazen. Hè, nee, maar ja, ze moeten, ze moeten op boksen gaan of zo ja, daar word je heel Kijk, rustig. Van. Voor hen is nee, die Erik. zondag of zaterdagavond heilig. Moeders de vrouw blijft thuis bij de kinderen. En dan is het voor hun hun moment om hun mannelijkheid weer even te pakken en te herleven. En dan zijn ze even 90 minuten. Maar eigenlijk met die hele avond omheen of de hele middag omheen... zes uur lang eventjes... Primitief weer een oermens. Ja, en helaas. Maar met, goed, maar met... je kan zeggen dat is nou eenmaal zo. Maar dat is wel vrij vervelend voor de mensen die de last hebben die in het stadion ja, ja, zitten. Ja, maar weet je, stel als ze een stadion bijvoorbeeld krijgen. En, en dan krijg je, als je er een hebt, dan kom je niet zo makkelijk meer binnen. Nee, hoor, maar... Want ze herkennen je op een gegeven moment. Dan gaan ze met z'n allen een kroeg afspreken. En dan gaan ja. ze die kroeg verbouwen. Ja, maar het is gewoon niet waar dat er heel veel rellen zijn in en rond die stadions. Het is gewoon niet waar. Ik bezoek vrij veel wedstrijden en gebeurt niet. Ik ken vrij veel jongens van de harde kern van Twente, van vak P. Dat zijn echt. Zware hooligans. En die zeggen gewoon, het was 10, 15 jaar geleden was het veel mooier. Toen konden we echt nog een beetje knokken. Toen konden we echt nog een beetje rillen. Toen was het fantastisch. Ja. En nu is het eigenlijk helemaal kut. Nee, maar die in Engeland, Dat stond natuurlijk bekend onder de hooligans. Nou, tegenwoordig hebben ze niet eens meer hekken. En in... Maar dat is omdat ze daar een hele strenge voetbalwet hebben ook. Ja, daar, dat... daar krijg je meteen een stadionverbod voor, weet ik hoeveel jaar. Ja, maar goed, zien we, zeg net, dat hij dan ook niet wordt nageleefd. Nee, in Engeland wel. Want in Engeland in moet Engeland je dan wel. volgens op zondagmiddag naar het politiebureau gaan. Ja. en je daar melden. En in Nederland wordt het maar heel weinig gedaan. Dus je kunt uiteindelijk juist, je zegt ze herkennen je dat, doen ze in de Arena niet als 50.000 man in een half uur van een uur naar binnen moeten loodsen. Dan kun je dus wel naar binnen. Maar wat een interessant punt is, is dat, dat die politiecommissaris in Paul en Witteman zijn. Dat zegt de VVD ook wel een beetje. Dat als je uiteindelijk bij één zo'n vereniging, zo'n voetbalvereniging, buiten de deur wordt gezet, dat je dan ook bij andere verenigingen, zoals bijvoorbeeld de ANWB of je lokale voetbalclub of je vrijwilligersvereniging, dat je daar dan ook niet meer actief mag zijn. En dat is wel echt zo'n perverse gedachte. Dat ja, je dat dus ik ook een, grondre een grondrecht, het recht op vereniging, dat je dat vanuit de overheid gaat besluiten wie wel of niet lid mag, mag worden. Dat mag niet eens, zeg jij, want het, het is een grondrecht. Nee, juridisch is dat echt onhoudbaar, maar ten tweede is het ook gewoon dat, dat je uh, uiteindelijk gaan de leden zelf over wie lid mag worden. En als, als de overheid zich daarmee gaat bemoeien. Ja, jeetje. Maar ah, dat is echt voor de we zijn er nog van die niet vanaf. afgrijzelijke rechtse taal, vind ik dat. Weet je wel. En dat, dan kunnen we één stap verder gaan. Dan kunnen je net zo goed zeggen. we geven ze allemaal een nekschot. Weet je, dan bij je er helemaal vanaf. Ik vind dat lijkt dat me een mooie, een slash-woord. Een nekschot. Gewoon elke wedstrijd omkopen. Ja, Frank. Nekschot. Ja, of iedereen doping geven. Dan is er ook niemand meer schuldig. Of iedereen is schuldig. En zo, die discussies zijn heel lastig. En die zijn eigenlijk niet te winnen. Want je kunt tot in de eeuwigheid doordiscussiëren. En dat kun je ook over deze wedstrijd. Hoewel het niveau niet echt om over naar huis te schrijven is. Inmiddels in die tweede helft. ADO nog wel met 1-0 voor staat Na 70 minuten. En Herakles met name tegen zichzelf aan het voetballen is. Want elke keer als je denkt, nou komen ze nou op een metertje of 20, 25 van het doel van ADO. Daar gaat het dan uiteindelijk allemaal uh, weer mis. En Peter Bos heeft er in de rust ook geen grip op gekregen. Op het spel uh, van zijn elftal. Nu bijna bij de eerste paal. Plet, dan moet je altijd opletten. En uh, hij raakt naar zijn tegenstander. Zo lijkt het in ieder geval. Plet doet net of er niks aan de hand is. Maar Ado krijgt daar wel. Een uh, vrije schop in het eigen strafschopgebied en daarmee is de aanval van uh, Heracles ook direct weer ten einde. Eigenlijk is er na de pauze maar uh, op die ene kans van na uh, nog maar één ander noemenswaardig feit. en Dat is dat diezelfde Tornstra een gele kaart heeft gekregen. Dat hij er volgende week dus niet bij zal zijn bij ADO. Dan is hij geschorst. We hebben nog uh, een kleine 20 minuten te spelen in Den Haag tussen Den Haag en Heracles. En het is 1-0 voor de thuisploeg gaan we naar Richard van der Made die is bij het WK handbal in Brazilië Nederland-Korea. We zijn 24 minuten onderweg in deze laatste wedstrijd in de pool. Inzet is de derde plaats. Dan zal Nederland het sterke Noorwegen ontlopen in de achtste finales. Daar is het op gericht. Nederland en Korea staan precies gelijk. En dus is een gelijkspel voor Nederland voldoende in deze wedstrijd. Maar Oranje staat dus achter met nog vijf minuten te spelen in de eerste helft. 13-8. Het valt allemaal tegen wat Nederland laat zien tot nu toe in die toch wel belangrijke wedstrijd. Veel afspeelfout. Veel technische fouten heb ik ook gezien. Oranje heeft veel moeite met de offensieve dekking van Korea. Een hele taaie tegenstander. Nederland mist bovendien in de aanval ook heel veel kansen. Ja, en dan lukt het allemaal niet. Dus we staan achter vijf doelpunten verschil. Nederland-Korea. Radio 1. Het NOS Journaal. Met Jan van der Petters bij een schietpartij in Almelo zijn twee mensen om het leven gekomen. Een man schoot in een supermarkt een winkelmedewerker dood en pleegde op straat zelfmoord. Vanavond is er een persconferentie over de gebeurtenissen in Almelo. Noord-Nederland kampt met gladheid door hagelbuien en natte sneeuw. De afsluitdijk is in beide richtingen afgesloten. Nadat twee vrachtwagens tijdens een zware hagelbui waren geschaard... en hoe lang de afsluitdijk dicht blijft is niet duidelijk. En ook de komende uren kan het tijdens buien gevaarlijk glad zijn... in de provincies Noord-Holland, Flevoland, Drenthe, Friesland en Groningen. Dat is een waarschuwing van het KNMI.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 En terreurorganisatie Al-Qaeda heeft een foto gepubliceerd. Met daarop de Nederlander, die twee weken geleden in Mali werd ontvoerd. Op die foto's dan ook vier andere buitenlanders en een aantal gewapende strijders. De Nederlander werd gekidnapt in Timbuktu. En zijn vrouw wist toen te ontkomen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Iedere vrijdag een punt achter de ja, Luister naar BNN. Op Radio 1 vanavond word ik vergezeld door Sander Lantiga. Die zorgt voor de muziek vanavond. En mijn gasten zijn Jakals, Erik Dijkstra. En onze politieke man Siewert van Lienden. Uh, wil je ons bekijken? Dat kan via bnntoday.nl. Daar kijk je naar de webcam. En uiteraard is Lucie Kink er ook met het tweede onderwerp van vanavond. Ja, dat is hoe kan het ook anders hè? De eurocrisis. Euro Crisis. Na een lange nacht en dag ligt er nu een voorstel op tafel. We took important decisions to safeguard the eurozone both short-term and medium-term. Yeah, you can sleep well the government will protect the euro. Ik zeg natuurlijk die verdomde Britse bercht. We're never going to join the euro. We're never going to give up the sort of sovereignty that these countries are having to give up in order to enter uh, a fiscal year. Britse Snow Cameron, was niet, uh, was de enige die eigenlijk niet mee wilde doen... aan dat plannetje van Merkel en Sarkozy. En daarom was er ineens plan B. Een nieuw verdrag zonder de lastige Britten. Ja, <laughs> het allesbepalende plan om de euro te redden. De vorm die het gaat krijgen is een verdrag van de landen van de eurozone. Die zullen met elkaar een verdrag sluiten om dit te regelen. Deze versterkte begrotingsdiscipline. En daarbij kunnen de andere landen zich aansluiten. 26 landen. En alleen Groot-Brittannië dus niet. 26 landen doen wel mee aan het verdrag. Willemijn? Yes, Luke, thank you. Um, <laughs> ik, ik reageer even met hetzelfde Engels. Ja, net <laughs> ja, ja. Het nieuws dus van deze top. Hè. Nou ja, ik nog even kort samengevat. Die 17 euro-landen hebben een apart verdrag gesloten... dus om die strenge begrotingsdiscipline af te dwingen... zonder de 10 niet-euro-landen. Die mogen zich er dus wel bij aansluiten. Maar ja, Engeland heeft al gezegd... nou, dat gaan we dus niet doen... Um, nou, De beurzen we, reageerden, geloof ik, redelijk goed. Um, dan is de grote vraag, is de euro gered met dit plan? De beurzen, net zoals de, de koers van de euro... zegt op dit moment helemaal niet zo heel erg veel. Uh, het is afwachten op het moment dat er weer schulden... geherfinancierd moeten gaan worden... En ik, uh, ja, Er is nog heel veel onduidelijk, maar ik durf toch wel te stellen... dat dit hem niet geworden is, de top der toppen. En dat we de komende maanden nog meer uh, onrust zullen gaan zien. Je ziet vandaag dat met name Groot-Brittannië het geblokt heeft. Uh, even een heel kleine terugblik op hoe we hier gekomen zijn. Het was omdat uh, Monsieur Sarkozy en uh, Schreuder in uh, 2004-2005... met een middelvinger zeiden tegen Europa... nou ja, het begrotingskort mag lekker omhoog. Daarmee was dat zogenaamde groei- en Stabiliteitspact uh, niks meer waard vandaag kondigen ze een nieuw verdrag aan. Die wordt in maart afgesloten. In ieder geval de 17-eurolanden doen mee. Mogelijk ook 9 andere landen. Alleen Groot-Brittannië niet. En wat is eigenlijk het effect daarvan, los van alle mooie kitsch die eromheen geformuleerd wordt, mm. is dat er nog helemaal niet duidelijk is dat er nu wel automatisch straffen komen. Dat er nu automatisch wel uh, die, uh, die budgetnormen en die, die schuldnormen, dat die uh, gehandhaafd zullen worden. Ja, want om, omdat Engeland niet meedoet, uh, want normaal zou geloof ik dan de Europese Commissie zo'n straf opleggen, Bijvoorbeeld. maar Engeland doet niet mee Mee. En dan kan dat dus, ja, niet. Kan dus niet. Dus wie moet dan die straf opleggen? Ja, ze denken nu aan de, het Europees Hof. Dus een Europese rechter. Uh, maar er zal toch nog steeds politieke invloed zijn. En dat betekent eigenlijk de facto dat als Duitsland of Frankrijk er geen zin in heeft... dan komt er geen straf. En dat is precies wat er eigenlijk... Dat is wat er dus toen ook al Toen is ging. gebeurd en wat, wat precies de kern van het probleem is. En dat is wel echt ontzettend treurig eigenlijk. Want dus eigenlijk, als je dit zo zegt, zijn we geen stap verder. Nee, nou ja, we hebben nog één laatste kans. Nou, het, zeg maar, alle economen die zeggen constant dat er nog één kans is. Maar volgende week komt de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank bij elkaar. En die kan zeggen, nou ja, oké, okay, een kleine knipoog. Dit is toch voldoende voor ons. En dan gaat de geldkraan open. Dan gaan ze heel groot volgend jaar allerlei schulden van Europese landen, met name natuurlijk, Italië en Spanje opkopen en dan kan het nog wel eens gedaan zijn. Maar ja, ik als ik Rutte was, zou ik voor de kerst nog zeker een gaatje voor een eurotop in mijn agenda open laten. Want die gaan niet worden. Maar die, die plannen zijn er ook, hè? Voor de kerst nog. Ja, nou, weer ze gaan in ieder geval maandelijks overleggen en voor de kerst komen ze waarschijnlijk weer bij elkaar. Maar dat is volgende week eens even afhankelijk ah. van wat de Europese Centrale Bank gaat doen. Rutte staat daar trouwens nu weer een beetje een goed nieuwsje show te houden, hè? Maar, maar het is typisch Rutte. Het is natuurlijk gewoon kut in de hele top. Het, het is ongelooflijk kut. En het is vooral voor Rutte eigenlijk nee, oké, Dan daar komt het gewoon eigenlijk op niet. Ja, het is nee, een complete mislukking. En Rutte creëert nog een sfeer van... nou, we hebben toch een akkoord, maar het is eigenlijk helemaal niks. Ja, nee, hij is een soort van uh, goed weer, meneer. En dat uh, met name op vrijdagavond. Daar heeft hij er wel zin in met het weekend. Maar... Uh, Kijk, deze zomer was hij echt een soort van afwezig in Europa. Toen had hij ook de, de mooie rekenfout van 50 miljard. Ja. Ah. Sindsdien heeft hij toch wel eigenlijk een rol genomen. Hij is in Duitsland gegaan naar Amerika gegaan, met name ook naar Groot-Brittannië, Hij heeft Cameron zijn grote politieke vriend genoemd. Uh, en geprobeerd, juist om dus vandaag die 27 landen op één lijn te krijgen. En wat blijkt, vandaag is het mislukt. Uh, de 17 landen zijn één. En de negen landen die eromheen hangen, ook, behalve Groot-Brittannië. En dat is dus eigenlijk ook wel een beetje. Uh, persoonlijk denk ik. Het, het mislukt ik, toch wel, uh, van ja. nee, wat Rutte en, en, en Duitsland? wilde dat zo graag, toch? Ja, dat en, en dat is dus en mislukt. Dus. Ja, en Rutte was ook wel echt ingezet als man die dat moest gaan... Uh, ja, maar, gaan dat is, maar dat is dus typisch Rutte. Hè, in zo'n persconferentie vandaag zou die eigenlijk moeten zeggen... het is helemaal mislukt. Sorry, sorry, sorry. Ja, ja. ja daar ja. komt er eigenlijk op neer. Maar hij, hij komt daar met een verhaal en hij zegt... nou, er is een akkoord en daar zijn we eigenlijk best wel blij mee. Terwijl het einde gewoon voor de rechter. was. Maar, maar. maar Siewert, de volgende mislukt dan toch ook eigenlijk? Dan ben ik heel pessimistisch. Ja, er staat nou, altijd wel een land of twee of Engeland. Het, weet je, het, het ik, komt nooit ik, altijd samen op een gegeven moment, denk ik. Ja, ik, ik, ik was echt optimistisch tot de, eigenlijk de vorige eurotop. Dat was ja. ook de top der toppen, 26 <lacht> oktober. En toen op een gegeven moment uh, ging dat, uh, mislukte dat en ging uh, Italië voor het Beltje. Toen ben ik op mijn kamertje op de houten vloer Aan gaan huilen. liggen. En uh, <lacht> uh, geloof ik het niet meer. sindsdien geloof ik ook echt niet meer <lacht> in zie dat het van me het de kaan, Ik uh, kan je geloven <lacht> dat het echt, uh, echt gebeurd is voor de haard. Maar de, uh, ben je een eurotop, groepie? Ja, heerlijk. Ja. Merkel, ik ga er geen grapjes over maken. Maar, doe maar niet. Uh, doe maar niet. Uh, wat je wel ziet is eigenlijk, vind ik, dat je sinds eind oktober wel kunt zien dat we definitief op het verkeerde spoor ja. zijn gekomen. En dat is wat Rut ook niet ja. durft te erkennen. Maar je ziet toch wel een beetje dat de, de, de hoofden worden warm gemaakt voor eventuele noodsituaties. En dat gaat steeds uh, maar, duidelijker. Wat jij net zegt, Sander. Um, de, de, de, de vorige top, dat was, dit was geloof ik de zesde. Uh, Lichtraam, je ja, telt. Ja, ligt je telt. Maar in ieder geval was het een van de, de, de zoveel top der top. En dan heb je het nu over wellicht noodscenario's. Maar daar zijn we natuurlijk eigenlijk al lang aan beland. Um, de, de vraag is ook een beetje, daar hoor ik ook links en rechts mensen zeggen van ja, dit moest de top worden. Dat is hem niet geworden. En je hoort allemaal dreigende taal, die frans minister van Buitenlandse Zaken. Deze week, man, nou, de wereld uh, staat in brand. Uh, hoe geloofwaardig is het nog? Dat, hoe geloofwaardig is het dat het heel urgent is dat we een oplossing zoeken? Want dat lijkt helemaal niet zo urgent. We kunnen het toch ook gewoon een beetje doormodderen? Nou, je moet het een beetje vergelijken denk ik met een pezootje als je naar Frankrijk op vakantie gaat. Uh, kijk, met een, je vertrekt met een volle tank. En dan op een gegeven moment gaat die tank leeg. En dan kun je elke keer bij het tankstation wel een bekertje benzine erin gooien. En als je niet precies weet hoeveel erin gaat, kun je in ieder geval zeggen: nou, de auto zal wel doorrijden. Uh, maar op een gegeven moment gaat die persoon natuurlijk gewoon stilstaan. En dan is het gewoon over. En er zijn twee opties die je kunt doen. Of je kunt een maatbekertje nemen en precies meten waar je erin gooit. Dan kun je tenminste ook weten waar je terecht komt. Of je zegt in één klap gooi ik mijn auto vol. En dan ga ik in één klap hem helemaal vol tanken. Dan weet ik zeker dat ik nog in Zuid-Frankrijk aankomt. Nou en voor die keuze staan we nu. Of we gaan heel gericht daar geld in steken. Of we zetten nu gewoon de geldkraan totaal open. En we weten in ieder geval dat we aan het einde in ieder geval aankomen. En wat, wat moet er gebeuren? Wil de ECB dat doen? Nou, ze zeggen dus dat zij dan willen dat, uh, dat de overheden dus, uh, wat, wat, wat strenger gaan begroten. Ja, maar goed, nou. dat is in principe nu afgesproken. Ja, en hoe geloofwaardig is dat? Ik hey, don't ask me. Nee, maar en, en dat is de vraag zeg maar, die de ECB zich moet stellen. Dus hoe uh, geloofwaardig uh, zijn Merkel en Sarkozy op dit punt? Ik zou zeggen vanuit het verleden zijn gewoon niet geloofwaardig. Nee, nee. Maar op een gegeven moment gaat de ECB zeggen, nou, wij denken dat ze geloofwaardig zijn, omdat er geen andere optie meer is. En in dat scenario, is dus een beetje een soort van science fiction scenario. Als we er maar allemaal in geloven. Precies. En dat, dat is in die end uh, toch het, het, het kernwoord. Als je erin vertrouwt om, dat het misschien goed komt. Maar ja, aan de andere kant dan leur je ook maar dat probleem maar weer een beetje verder. En, en trap je dat, uh, dat blikje maar een beetje verder de straat in. En uiteindelijk komt er dan niet een echt geloofwaardige oplossing. En eigenlijk zeggen heel veel economen, voor de kerst moet er dus echt een antwoord komen. Uh, gebeurt dat niet, dan gaan we volgend jaar... moeten allerlei banken zich herfinancieren, overheden zich uh, herfinancieren. Meer dan drie, vier keer zoveel als dit jaar. Mm. En dan, uh, dan gaat het maar echt Engeland bereidt zich al voor op dat er geen geld meer uit de pinautomaat komt. Moeten ja. wij dat ook doen? Uh, nou, niet geld uit de pinautomaat. Ze hebben wel zeg maar hun oude geldpersen uit vet gehaald. Nederland heeft ook nog... De persen in het vet staan. Ik geloof ook in Duitsland zijn ze in ieder geval ontvet. Dus dat is ook alweer een, een teken dat er uh, wel echt met eens rekening wordt gehouden. Maar je moet wel die Britten een beetje... Hoe uh... nou, bedoel je dan nou geldpersen? Dat is weer eigen geld? Ja, er zijn uh... zeg maar ijzeren stempels uh, waarmee uh, munten zijn geslagen. En er zijn dus allerlei van die, van die financiële blogs. En die uh, speculeren dus welke landen op dit moment hun geldpersen uit het vet hebben gehaald. Om, dus die... om hun eigen oude geld weer... Ja, want, want die persen zijn allemaal bewaard gebleven. En er is allemaal vet op, omdat ijzer ijzermateriaal is, zodat het niet ging roesten. En als je het vet eraf haalt nou, Dan ga je misschien rekenen dat er geld gedrukt wordt en er zijn dus een aantal vage foto's en zo dat er dus eventueel geld nou, ik, ik Ga niet ik zeggen dat het gebeurt, maar dat eventueel geld per se. Ik uit... heb gegeven waar je moet investeren, waarin je moet investeren als het eenmaal zoveel is. Dat is namelijk wodka. Dat heb ik laatst echt van een econoom ja, begrepen. Van Die van. zegt koop maar snel wodka aan, ja, want je kan het juist in tijden van crisis kan je het voor dubbele verkopen. Ja Siebert. Ja Siebert. Ja, <laughs> Helemaal stil van. <laughs> wodka. wodka. Ook, ook weer een mooi laatste woord. Wielaert, uh, Ado, is er gescoord? Nee? Ja, Ja, ja er is gescoord. Nog uh, acht minuten te gaan. En de wedstrijd lijkt mij wel beslist. En dat heeft alles te maken met het feit dat Ado de goal heeft gemaakt. Lex Immers, de aanvoerder. Hij uh, ging in zijn eentje op avontuur dwars door het centrum van uh, Heracles Almelo. En uh, niemand viel hem aan. Hij kon rustig doorlopen. En uiteindelijk die bal uh, achter doelman Pasveer schieten. 2-0 dus voor Ado. En ik heb niet de indruk dat Heracles daar nog iets aan kan gaan doen. Want die proberen de hele avond al de spits te bereiken. Die staat daar helemaal moedersiel alleen in de aanval. Kleiner plet is dat. En die hebben eigenlijk de hele avond nog niet in actie gezien. En als je de spits niet in actie ziet, nou, dan kun je zo'n avond wel vergeten doelpunten te maken. Ado dus comfortabel op 2-0, vlak voor tijd in Den Haag. BNN Today zet een punt achter de week. Het is natuurlijk bijna kerst, morgen is het 10 december, We hebben officieel nog 15 dagen te gaan. Houden jullie van kerstmuziek, kerstplaten? Ja? ja, ik ook hoor. Ik kan ja, mijn weet ik echt? Ja. Last Christmas, dat is toch super <laughs> ja, cool Ja, is driving over Christmas en ik vind het prachtig. En Michael Bublé heeft dit jaar een heel goed kerstalbum uit. En het uh, Treintje Oosterhuis brengt dus een beetje elk jaar één uit. Maar uh, een heel mooi duo en het is een, wel een kerstplaat, maar het is toch ook niet echt een kerstplaat. Zoals je denkt dat die moet klinken met kerstbellen en... en, en snowflokjes die je hoort vallen. Nee, het is een kerstplaat van Tom Smith. Hij is de zanger van Editors. En Andy Burroughs, dat is de tekstschrijver, de songschrijver en de drummer van Razorlight, die hebben dan geslagen en een prachtig kerstalbum uitgebracht. Funny Looking Angels. En uh, eigenlijk is er geen kerstbel op te vinden, maar wel uh, in ieder geval heel veel sfeer. Heel veel mooie melancholische muziek. Die past bij december. En ook fantastische teksten over de kerst. Dus uh, ja, je, dit je is... Je meent het, hè? Ja, ik meen okay, het. Oké, ja. Nee, ik en, bespeurde een licht ironische ondertoon Nee, nee, nee. nee het is BG het ook. Mm. Afgelopen week gegeven ik, ik vind het echt een prachtige. Luist, luister mee. Ik mm. ben je benieuwd wat je ervan vindt. Er komt uiteindelijk ook een echt Cashcore. En dan ben je helemaal verkocht. Smith and Barrows En and when the Thames froze. God damn, this snow. Will I ever get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 Dat waren dan toch niet echt kerstbelletjes, maar vooral kerstklokken, toch? Ik, ik vond hem echt te gek. Hij is toch echt mooi? Ik en hij, vond super. En afgelopen he. maandag stonden zij op Sinterklaasavond dit uh, album integraal te spelen. Dus het kerstalbum In het Paradiso. Hoe heet het nummer no, nou? Uh, When the Thames froze van Smith and Burroughs. en dat was een van de beste concerten die ik ooit heb gezien. Echt een fantastische kerstplaat, vooral als je alle clichés wil vermijden. Ja, ik ja, vond ook, Erik. Ik vond het hartstikke mooi. hè? Prachtig. Ja, ja, ja, Echt een reden om Sky Radio aan te zetten. En <laughs> ja, die waren alleen maar kerstliedjes. Precies. <laughs> in de december zo. Zo, We hebben het hier net uh, loeihard in de studio aangehad, en het is hier ook heel warm. We zitten allemaal met een soort van rode koontjes, uh, alsof we helemaal onder ja, he. de indruk. Uh, steeds rookhuis. De heeft vorm. Te keren, oh, ja, steeds rookhuis. Ja, de maar eerst uh, voetbal. Willard, ADO Herakles. Ja, alles behalve warmpjes. maar goed, het is hier ook bijna klaar. Laatste minuut, officiële speeltijd bij ADO. Herakles 2-0 voor ADO. Ze hebben ook al 3-0 gemaakt, maar daar stonden twee jongens buitenspel. Deze keer echt ook, dus dat was het heel duidelijk te zien. En eh, daardoor telde de goal ook terecht uiteindelijk niet... Herakles begon heel slecht aan deze wedstrijd. En heeft daarvoor uiteindelijk de rekening moeten betalen. Nooit meer echt in de wedstrijd teruggekomen. Wel leuk die bal rondgespeeld. Maar meer dan dat was het uiteindelijk niet. Het resultaat is nu dat Ado drie punten vergaart. En daarmee over Herakles 1 gaat in de stand. Straks Ado dus tiende en Heracles elfde in de, de eredivisie. Maar we hebben nog een heel voetbalweekend te gaan. Daarin zou nog wel het nodige kunnen gaan veranderen. Maar dat Ado boven Herakles staat na dit weekend. Dat is een ding dat zeker is. Nog een vrije trap. En Boussa boen gaat achter de bal. Staan halverwege de helft van Herakles. Hij probeert het in ieder geval. Bal gaat anderhalve meter over de goal van Pasveer heen. En dan zit de officiële speeltijd er ook op. We krijgen twee minuten extra tijd. Nou, in die twee minuten gaat Herakles op zeker niet winnen in Den Haag. Want het staat 2-0 achter tegen Adem. Luc, die paar. Laatste belangrijke punten van deze week. Ja, het was de week van Tanja Nijmeijer. Dat is onze eigen junglekind. Ze zit nog steeds bij de Colombiaanse varkbeweging. En deze week gaf ze weer eens een keer een interview. En de vraag was natuurlijk: gaat ze ook deze keer weer zingen? Ja! <tieden> Okay, en het is geen Smith Boroughs, maar het is wel beter dan de vorige keer. Dus ik, ik, ik, zal mijn, ik draai mijn stoel om nu. Ja, ja, nou ja, Het is wel grappig, want we hebben hele discussies over op de redactie. Ik vind het nog steeds een fascinerend verhaal. Zo'n uh, slim meisje die uit ja. ideële motieven hiervoor heeft gekozen... en nu volstrekt de weg kwijt is geraakt. Ik heb het gevoel dat die vrouw steeds meer contact met de realiteit aan het verliezen is. Hoor. Dat denk ik ook wel. Maar die vark, maar... dat is bepaald niet zo'n hele frisse organisatie... waarin uh, ook in Colombia best wel wordt gedemonstreerd nu tegen die vark. En dan nee, dan ik zit ik daar dat ze volstrekt de weg kwijt is. En dan zit zij maar... daar weer in een van de lulverhaal te houden van... nou, we horen hier de hele dag uh, geweren en uh, bombardementen en dan ga je terugschieten. Ja, ik kan niet goed hem maar ze heeft wel geen Spaans accent nu. voel je dat op? Spaans-Gronings, hè? Ja, voel je dat niet? Fantastisch accent. Ja. Ja. Ja. Maar is het, nog een, is het een verhaal dat jullie nog boeit? Of denk je, godsnaam, laten we erover op nou, alleen De oorsprong van het verhaal, ik, ik vraag nu niet meer. Hoor, maar ik vraag me af, kijk ik denk, hoe kan je als gezonde Nederlandse meid nou daarin verzeild en daar ook blijven? Dat, dat is wat mij fascineert, maar hoe dat nu verder verloopt, ja. Ik vraag me vooral af, wat nou als zij een vrouw van 63 was met een te dikke pens had het dan in Nederland ook zoveel aandacht gehad. <laughs> het is natuurlijk best een mooie meisje om te ja, zien. Niet. Daar komt er komt trouwens een tv-serie van, hè? Ja, uh, ma maandag. Ja, Ik, ik de heb er fragmenten daarvan gezien ja. en het ziet er fantastisch Aileen. uit. Eileen. Ja, echt cool gemaakt. Luc. Ja, deze week gebeurde dat wat men echt onmogelijk had geacht. Het was datgene wat de mensen het eigenlijk al jaren vrezen en waarvan men hoopte en vuur droomde ook dat het nooit, gewoon nooit zou gebeuren. Maar ja, het noodslot sloeg toe. Matthijs van Nieuwkerk kreeg de griep. Vorige dinsdag reutelde Matthijs zich nogal braken door de uitzending. En woensdag leek eigenlijk alles weer koekenij. Maar goed, er was toch een korte uitzending. En donderdag was ineens Matthijs weg. En de wereld draait door zal dan ook nooit meer hetzelfde zijn. Henk van Os, Michael Kwakkelstein, Ed Nijpels, Alexander Pechtold, Sonja van Hamel, Robert en Brink, Stacey Rookhuizen, tafelheer Prem Radekisjoen. Dit is de wereld draait door. Ik hoor eigenlijk geen verschil. <lacht> nee. Gelukkig deed hij niet die rrrrrra. Ja, dat, dat was, ja. was uh, anders de geweest. geweest. Heeft iemand dat gezien? Ja. Ja, Menno? Ja. Ja, ik. Ja, Erik, ja, God van DODD. Van wat vond jij? Ja, dat ga je natuurlijk niet zeggen. Wat ik vond van, van, van, van Menno? Ja. Ja? Nou, ik vind dat hij het geweldig goed gedaan heeft. Mind you, hè, het zijn grote schoenen om te vullen, Matthijs van Nieuwkerk. En ik bedoel, ik zat zelf met het zweet in de bil uh, thuis te kijken. En ik vind dat hij het echt goed gedaan heeft. Ja, ja. Respect daarvoor. Maar waarom? Nou ja, ja, nou ja ik ben met die. Ik ga er maar aan staan. Je ja, moet er even in één keer een instituut uh, vervangen. Maar liever hij dan uh, Claudia? Nee, waarom Erik niet? Ja, dat, dat, dat weet ik ook niet. Je bent niet. toch betrokken met het God, weet je, de ochtend zei iemand dat. Toen hadden we, we, Claudia stond in het theater, dus die kon niet. Was nee. Menno was al, was al geregeld. En toen zei iemand, waarom doe jij het eigenlijk niet? Ik kreeg het toen al spontaan, uh, brak ja, het zweet al uit. Maar goed, dan had je er het even overheen ik... gezet. En had je het toch misschien geprobeerd nee, of gedaan. En vergeet niet, Menno heeft het ook wel eens gedaan hè, in Klopt. het verleden. Ja, maar, maar kijk, kijk, Mathijs is wel echt een persoonlijkheid. En Menno is daarin en niks te nadelen. Want het is echt een goede prestator, lieve man. Maar je mist toch wel even die, dat stringente bij hem. Kijk, weet je, je hebt toch meer mening en, en je pakt mensen harder aan. Ja, en Menno is dan toch een beetje het vroege vogeltje van de vader. Ja, moet je horen. Ik vind dat hij het echt goed gedaan heeft. Hoor. Ik weet niet of ik dat op die manier... Of door dat nee, kunnen doen. Ik denk het wel. Ik heb nog nooit zulke, zulke lange live tv gedaan. We zitten hier nu allemaal gewoon live radio. radio ja, zit je ah. toch Ja, maar dat is toch allemaal wel anders, webcam? Man. TV, dat tempo, die autocue. Ik heb nog nooit autocue gelezen. Nou, dat is niet, nou, ja, dat zo... lijkt me nou niet zo mooi. Ja, nee, dat gedaan, ik heb je eigenlijk wel eens gedaan, autocueleven. Ik heb het eens gedaan. Ja, met de klusjes, man. Hè. Dat is allemaal, nee, allemaal uitgeschreven. <laughs> Snel door, anders hebben we het niet meer. Ja, nieuws van de week natuurlijk. Heel Nederland had het erover, hè, de foto's van Stacey Rookhuizen in de Playboy. Deze week kwam dat kerstnummer uit. En Playboy Bunny dit jaar is dus dat X-Factor jurylid. En echt, iedereen vond de foto's prachtig. Ik ben niet enthousiast. Ik zit hier met mijn kerstmuts, zit ik naar uh, muts te kijken. Nou ja, je kijkt gewoon recht in de, in de X-Factor. Het is natuurlijk wel een beetje confronterend. Van de achtergrond vind ik mooi. Kijk, ze net of ze al heel lang op de wc zit en die rol komt er niet uit. <laughs> want je ziet gewoon alles. Ja, je ziet bijna alles. En uh, Siewert, <laughs> ik zie je nu ook zoeken naar het interview. Dat staat er dus niet in, want dat wilde ze niet. Dat heeft ze ook niet gegeven. Siewert? Ja? Vind je? Ja, zeg maar, mijn generatie snapt sowieso het concept van de hele Playboy niet natuurlijk. Ja. ja, ja. Je met je een blaadje zitten, ja. zonder dat je kunt klikken, zonder dat je kunt aanraken. Ja. Maar eh, ik moet zeggen, Eva... ik heb er ooit een paar jaar geleden gezien... als toen ze nog de ega was van uh, Dennis Ruijer, geloof ik, van, van 538. Ja. Ik vond haar toen mooier, maar dat was wel omdat ze kleren aan had. Misschien Word, zegt dat iets. Wordt ze wat oud voor jou? Nee, ik weet het niet. Nee, ja. ik, ik vind het eigenlijk helemaal... Ik, ik vind dus foto's. dat ze veel mooiere borsten heeft dan ik dacht. Oh, daar keek jij naar. Ja, tuurlijk kijk je daarna. Ja? Is dat een vrouwending? Nee, ja, het is alleen een vrouwending. Ja? Heel, ra heel raar. <laughs> ja. Wat vind jij, Sonde? Ja, nou ja, ik heb het zo van... Ja. ja, je vond er een strijkplank, heb je al gezegd. Ja. Maar nu je de foto's hebt gezien... Wat ik, ik dacht dus, daar bedoel ik, of mooier, het zijn groter dan ik dacht. De ha haar borsten? Ja, uh, ik dacht dat ze helemaal plat zou zijn. Nou, dat valt inderdaad mee. Ja, ik snap niet dat je dan geen interview geeft. En wel, normaal is het andersom. Wil je dan een interview, maar geen foto's. Maar op de een of andere manier was zij het andere. Een ja, ja. interview interesseert toch niemand? Maar... Maar. Ja, dat vond zij ook. Ik wil één ik wil lans voor haar breken. Kijk, je hebt altijd als bekende de richt gaan staan. Dan heb je altijd de grote vraag. Hè. Want ik ben een pornoliefhebber. Hè. En dan is altijd de vraag, zijn ze tietnaakt? Of kutnaakt? Of kutnaakt. Of kutnaakt. Ja, mag je En zij is kutnaakt? Naakt. Ja. Respect. Ja, respect. Respect. Katja was bijvoorbeeld tietnaakt. tietnaakt. Is dat is dan toch een tegenval. Maar beide toch is ze naakt. Maar dat noem je dan kutnaakt? Nee, of je ja. nou wel of... Kijk, Lindsay Lohan staat nu ook in de Playboy... voor 1 miljoen dollar, de Amerikaanse. En die is dus alleen tietnaakt. Ja, ja. maar dat is dus... Ja. dus Gay dat, dat vind ik zo nep. He. Ja, ja, ik ga het all the way. way. Maar jij als pornoman, vind je wat, of nee, vindt wat? Ja, nee, ben niet, ik ben er niet oh. kapot van. Maar die land wil ik voor haar breken. Ja. En alle heeft terecht. Ja, nee, vind ik eigenlijk niet. Wat moet je dan met die Playboy? Dat is Jan Heemskerk. Dat vind ik een van de smerigste mannen van Nederland. Maar die komt zo... dan met zo'n lul met iemand die er weer in staat. En... Vorig jaar was Patrice Apij, toch? Met een kerstnummer. Het was toch altijd iets heel bijzonders, de ja. kerstnummer. En Patrice Apij, een jaar later. Uh... Trouwens, respect spreekt mij dat je je kut naakt. <lacht> dat vind... allemaal te zien. Bieden eruit. Ja. Nu snel kijken. Heel snel. Laatste punt Luc. Ja. Landelijk actiecomité scholieren is boos. Alweer. Den Haag geeft die 1040 uren urenwet er ineens doorheen gejast. En dat is tegen het seren scholieren benen. dus roept Laks op om... gaan staken. Daar kunnen wij het gewoon niet mee eens zijn. Uh, bleek gewoon dat in 2007 al die 1040 uur uren niet haalbaar zijn. Uh, dus vandaar nu alsnog. Het hele onderwijsveld deelt deze wet op deze manier ook niet. Ja, een paar jaar geleden protesteerde Laks ook al eens een keertje tegen wet. En toen hadden ze een heel raar mannetje als baas. Ja, ja. ja. Die, uh, hier, daar, nu kalend. Ja, je ja, ja, ja, ka <laughs> ka ja, we, dat was jij. En uh, nu gaan ze het weer vanwege dezelfde reden doen. Dat was een heftige tijd toen. Wordt het weer zo? Ik uh, denk het niet, maar ik hoop het wel. Uh, ik probeer ze wel een beetje te helpen. Ik, uh, ik had gisteren nacht, zat ik nog een stakingshandleiding uh, voor scholieren te schrijven... over hun juridische oh. rechten en dergelijke. Maar er moet, er moet wel een beetje pit in, hoor, jongens. Want uh, ik bedoel, de Tweede Kamer heeft het al uh, aanvaard, dezelfde autistische manier als dat ze deden in 2007. maar een van de Kamerlid dat zegt... Wow, 1040, klinkt leuk, vinger in de lucht. En uh, poep, uh, hij zit opeens in de wet. Dus als je gewoon op de achterkant van een bierviltje uitrekent... geen leraren voor, geen lokale, geen geld voor. Dus En ik hoorde ook, uh, de staatssecretaris zelf is... Er ook niet zo gelukkig mee. Maar ja, in 2007 vond ze wat anders. Dus ik hoop dat die scholieren gewoon fel worden, boos worden. en in op 21 december gewoon de dam helemaal vol zetten. en die Occupy-gekkies eh, tenminste ja, die... zeg maar een beetje overklassen. Met jouw staakhandleiding wellicht. Gaan we nog eventjes op het laatst naar Richard van der Maden. Die is uh, in, uh, bij het WK Handbal in Brazilië. Nederland-Korea. We zijn aan het begin van de tweede helft. En het gaat heel erg slecht met Nederland in deze laatste poolwedstrijd. Inzet de derde plaats. Nederland heeft zich al geplaatst voor de achtste finales. Maar je vraagt je af als je deze wedstrijd bekijkt. Zondag moeten we sowieso spelen wat we daar te zoeken hebben. Het is een hard gelach, zowel aanvallend als verdedigend. Korea speelt Nederland helemaal weg. En gaat deze wedstrijd waarschijnlijk winnen. Zodat Nederland het dan waarschijnlijk zal moeten opnemen zondag tegen Noorwegen. Dat is zondag. Gasten aan tafel. Sander Lantiga, Erik Dijkstra, Stuart van Linde. Dank, heren. Een heel mooi weekend toegewenst. Gaat ja, um, Wij zijn er maandag weer. Kan je ons niet missen? Ga even naar onze Facebook. Um, Facebook.com slash Of vooral bn -today En dan kom je het weekend wel weer door. Zometeen langs de lijn. Um, gepresenteerd door Menoré. Menoré Maar En Meijer. een heel goed weekend. Iedere vrijdag een mooie break. bn 2 zet een punt.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 de 2-1 voor Azen. Excelsior Heleveen. Oh, dat is hier heel mooi. Prachtig, doelpunt. En psv nat. En dan probeert hij het met links van af, want dan heeft hij pech. En ook het TK zwemmen. NOS langs de lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.